Sinds jij voorgoed verdwint Ben jij mij door die anders zo gauw vergeten Ik moest eens denken Alleen zo zonder jou valt niet mee Steeds denk ik aan die vrolijke tijd met ons een...